en daarmee de levenskansen verminderen. In Tilburg rijden de stadsbussen weer, na een staking van een dag. De chauffeurs hadden het werk vanochtend neergelegd... uit protest tegen een gewapende overval op een collega gisteravond. Overleg tussen busbedrijf Arriva, het personeel... en de vakbonden FNV en CNV leidde aan het eind van de middag... tot een voorlopige oplossing. Afgesproken is dat de bussen tot maandag in de avonduren met een dubbele bezetting rijden. Dat geldt vanaf zes uur tot en met de laatste rit. En maandag is er opnieuw Overleg. Jesse Klaver wil van GroenLinks een brede volkspartij maken. Op het partijcongres van GroenLinks zei hij dat de partij de verbinding moet worden tussen de moslimmoeder en de bouwvakvader, de onderwijzer en de hoogleraar. Klaver werd vanmiddag tot lijsttrekker gekozen. Hij wil dat GroenLinks de grootste partij op links wordt en ook gaat deelnemen aan het volgende kabinet. Het weer na een afwisseling van zon en buien vanmiddag wordt het vanavond droger en daalt de temperatuur van 5 graden aan zee tot een rond het vriespunt in het binnenland. Morgen verandert er weinig, ook dan regen en fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Show. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Entertainment for You. Ja, ik zou zeggen allemaal welkom bij het tweede uur van ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Tot klokjes van 7 uur ben ik bij u. En uh, ja, zoals beloofd... Uh, hebben we iemand in de uitzending en ik zou zeggen hele, een hele goede avond een maan. Goedenavond. Ik zal even, even de muziek wat, wat zachter zetten zo. <laughs> Dan verstaan we je wat beter hè? <laughs> zo hey. goed? Ja, ja nee, ik, ik hoor je goed hoor. Maar de muziek hier eh, die had ik eh, iets wat hard staan nog. Oké. Okay. Ja, dus eh, nee, jij, jij zit nou echt, eh, echt ergens eh, in, een, in een, ja, een tunnel of zo? Ja, het, is wel, uh, het gaat wel supergoed wat ik nu allemaal meemaak. Het is niet normaal. oké. Okay. Hey, heel veel televisie, veel radio. Het liedje gaat goed, mijn single gaat goed. Uh, ja, ik geniet. Ik vind het gek. Ja, ja dat, uh, dat heb ik ook uh, her en der kunnen zien. Ja. Yeah. Ja, en uh, het met, uh, een perfect world. Dat, uh, dat gaat ook nog steeds als een, uh, als een trein. Ja, gaat goed hè. Is het ook goud nu? Ja. Want je, je hebt ook een, een, een, sinds kort een nieuwe uit, hè? Een Ride It. Ja, klopt. En dat is van. Uh, moet ik even kijken hoor. Jack, uh, Jack Shiruk en Project. Uh... Money. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja, ik kwam er eventjes niet helemaal uit. Maar de, uh, ja, dat nummer dat, uh, dat gaat ook goed. Of uh, moet het nog uh, zijn entree vinden, zeg maar? Nee, hij staat er in de top 40. Ja, ik, ik, ik ben nog niet helemaal op de hoogte van de top 40, hoor. Dat, uh, dat uh, laat ik over aan mijn collega, die, uh, die straks komt. Ja, nee, maar uh, dat, is, dat gaat supergoed. Er wordt veel gedraaid. Op 538 staat hij nu en 100% NL, Slam en Q-Music. Dus vier, uh, vier grote radiostations draaien we al. Uh, ik ben naar veel televisieprogramma's geweest waar ik hem mocht zingen. Dus ik heb veel promoties gedaan voor het, op de televisie ervoor... Um, ja, hij gaat lekker, hij is al bijna nou, 400.000 keer gestreamd op Spotify, 200.000 keer bekeken op YouTube, dus dat gaat echt super lekker. Ja, nou dat kan je wel zeggen. Hé, hey, ja. Uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik heb eigenlijk dat, dat filmpje, dat vind ik wel uh, veel le uh, leuk bij, uh, wat was het? 538 geloof ik. Ja? Yeah. Ja, dat rappen. Dat rappen? Ja, ja dat, vond ik, uh, dat vond ik wel uh, verrassend eigenlijk. Ja? Ja, ik, euh, en, en het, ik moet zeggen, het klonk nog mooi ook. Dankjewel. Ja. Nee, dat is heel wat anders dan als, uh, als wat je nu doet natuurlijk. Ja, klopt. Maar dat was ook gewoon eigenlijk voor de grap hoor, een beetje. Ja, oké. Okay, maar uh, het is niet zo dat je daar uh, verder nog iets mee gaat doen? Nou, niet dat ik weet. Het lijkt me heel leuk om er weer, wel een keer gewoon op te nemen, weet je wel. Ik bedoel, iets, uh, iets grappigs om te hebben voor later. Of een keer als grapje of zo, dus... Ik ga in ieder geval nog niet weggooien. Laat ik het zo zeggen. Ik bewaar het wel. Ja, nou, dat, uh, het is wel uh, een liedje wat afgeschreven is zo, of niet? Of uh, moet, je, moet je dat nog afmaken? Nee, nee, nee, hij is nog niet af. Nee. Nee, oké. Okay. Zodat zo dat ik hem elke keer als ik bijvoorbeeld ergens ben of op straat loop en er schiet niet te binnen, dan schrijf ik dat er gewoon achteraan. Dus Ze er zitten er niet echt een structuur in het verhaal of zo. Het is gewoon echt flarden bij elkaar, wat gewoon een grappig tekst is geworden. Hé, hey, uh, uh, zit jij in een telefooncel of zo? Nee, hij staat op de speaker. Sorry? Hij staat op de speaker. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, nou nee, het, het klinkt uh, ruim. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay, wacht. Zo beter? Oh, dat is een stukje beter. Oh, oké, okay, doe ik het wel. Ik hoop wel dat ze je thuis allemaal verstaan hebben. <laughs> <laughs> ik in ieder geval wel. <laughs> oké. Okay. Nee, hey, maar, eigenlijk, ja, wil ik toch het kleine stukje nog horen? Kan dat? Wat je, wat je gerept hebt. Dat ik dat nu ga doen? Ja. Uh, wil je dat nu nog doen? Laat ik het zo zeggen. Sorry? Ik zeg, wil je dat doen? Laat ik het zo zeggen. Uh, ik wil al een heel klein stukje doen. Ja. Een klein stukje, oké? Okay? Dan zal ik even de bieten bij aanzetten, een beetje. Is dat de, de juiste? Ja. Oké, okay, ja, is goed. A ah, van attitude, A ah, van arrogantie. Kom je met me mee, dan gaan we samen op vakantie. Zon op mijn bol, corona in mijn rechterhand. Ik ben nog geen 18, maar waar is de rechterdag? Fietsen door de regen, ik geef geen ene stuk. Geef me een biertje, dan gril ik van geluk. Limoentje erin. Citroentje erin. Leesje, loentje, moentje erin. Lauwe pil, zwakke deel, zomerdag, cola keels. Lauwe peels, op deel, zomerdag, cola keels. Nou, oké, okay, ja. De, de beat kwam niet helemaal overeen, maar goed. <laughs> oh, echt, ja. Ik hoorde ook niet zo goed door de telefoon. Nee, nee, maar dat... Uh, het ging niet helemaal uh, gelijk op, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Nou, maar ja. dat geven we helemaal niet toe. Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, ja. Als ik hier doorheen praat, dan hoor ik mijn eigen stem. Maar dan valt jullie kant zeg maar een soort van weg. Ah, oké. Okay. Ja, nou, dat, dat, uh, daar is niks nou, aan te doen, het toch? Is toch? Het is toch allemaal een beetje voor de grap, dit. Uh. Ja, ja, nou, maar ik, uh, ik vond het wel leuk. Ik vond het heel verrassend. Ik leuk. Hé, hey, uh, ja. Bij deze zijn er nog, uh, zijn er nog uh, planningen? Ehm... Uh... Ik ga meedoen met de justi band in Zikkerdom. Ja. Dat is superleuk. En dat is wanneer? Ja, 5 september. 5 september, dit jaar? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik ga... Uh, even denken, wat ga ik nog meedoen? Koningsdag komt eraan, 538-podium. Super tof. Ja, en dat, uh, dat ga je allemaal uh, afrijden op één avond? Of, uh, of uh, zijn er daar, uh, kom je net zoals Jan Smit uh, met een heli? Nee, ik ga niet met de hele. Oké. Okay. Nee, ik heb wel een um, tourmanager, dus die rijdt mij dan. Dat is heel fijn. Want ja. Ik heb op Koningsdag en Nacht in totaal zeven optredens. En dan moet ik ongeveer twee uur rijden per na een ander optreden toe. Dus het is heel fijn dat ik dan lekker kan uitrusten en dat iemand anders schijnt. Ja. Dus dat is, uh, dat is chill verder. En dat uh, wordt veel. Ik heb nog 5 mei bevrijdingsfestival in Den Haag. En verder veel optreden, leuke dingen gewoon chill ja, nee gelukkig mm -hmm. Hè? want als je thuis zit dan, uh, dan is het ook niks ja, ja en, als je de, en als je dan toch naar de kermis moet of wat, dan ga, ga je toch weer geld uitgeven dus Hè? <laughs> ja <laughs> en uh, ja, natuurlijk uh, aan, aan, aan de drankjes en zo mm -hmm. ja, dat uh, nu moet je nuchter blijven zeg. ja, zeker weten Hey. Goed even verstand op 100% zetten. Ja, toch? Mm -hmm. hey, ik zou zeggen, in ieder geval uh, geniet uh, van alle aandacht. Dank je wel. En uh, ja, hopen dat het allemaal uh, jou voor de wind gaat. Ja, dank je wel. Superlief. Hey, en dat, uh, ja, misschien dat we elkaar ooit nog eens treffen hier uh, in de studio of uh, elders. Ja, is goed. Hey, ik ga dat fijne nummer draaien. Sorry? Gek. Ik zei fijne avond nog. Ja, jij ook? Bedankt voor het bellen. En uh, ja, jij ook. Bedankt voor het bellen. Hey, uh, hey. Perfect World. En uh, tot ziens. En tot horen. Hey. Doei. Doei. Do we always cry? En waar is dan de filmformatie Toto en Stop Loving You. En uh, daarvoor hoorde u natuurlijk een maan met de perfect world. En uh, ja, toch leuk dat ze nog eventjes uh, hier bij uh, ZFM Entertainment... Uh, voor u een tijd vrij kon maken om eventjes te bellen. En uh, ja, we gaan uh, lekker verder met een uh, Nederlandstalige plaat. En daarna gaan we naar de drie op de rij uh, van Fred Heij. En uh, dadelijk rond uh, half zeven dan... Uh,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 Het mijn leven van jou. Ja, was dit. En mij krijg je niet stuk. En uh, we gaan naar de drie op rij van Fred Heij. En we beginnen met John Travolta. En hij bedoelt over Sandy. Komt u maar aan. Stranded at the drive-in. Branded a fool. What will they say? Monday at yeah, school. I'm Baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you Waren ze dan de drie op een rij van Fred Heij hier op ZFM Entertainment voor u Tot de klokjes van zeven uur ben ik bij u. En uh, we hebben iemand in de uitzending. Alberto Nicolai, ik zou zeggen een hele goede avond. Een hele goede avond Fred, hallo. Hallo. hey hoe is het allereerst? Ja, heel erg goed. Uh, ik zit nu nog in mijn winkel, uh, want uh, ja, ik heb een eigen winkel in de woningrichting. En, uh, ja, iets met uh, vloeren geloof ik hè? Ja, klopt. Ja. Het is een drukke dag geweest en uh, ik ben alles aan het afronden en uh, vanavond gaan we weer op pad. <laughs> op ja. pad? Ja, je, je bedoelt zingen? Ja. Ja, optreden, oké. Okay. Ja. ja. En uh, dat, uh, dat is, uh, uh, waar is dat? Vanavond in Castricum. In Castricum, oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, is het allemaal uh, kaartjes of uh, is het vrije toegang? Of? Nee, het is een besloten feestje. Oh, een besloten feestje. Ja. Oké, okay, ja. ja, nou dat wordt het lastig. <laughs> Mensen gaan trouwen, dus uh, Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja. In principe ja, ook goed, nou, toch? Wat een leuk feestje vanavond. Ja, nou ja, ik bedoel, als ik, als ik jouw muziek hoor, dan, dan komt het wel goed. Dankjewel. Eh. Hey, eh, het nummer, weet je wat? Hoe is dat ontstaan? Weet je wat is ontstaan uh, eigenlijk? Uh, nou, uh, verleden jaar, eigenlijk. Verleden jaar uh, waren. Uh, nou, ik werk eigenlijk uh, als volgt. Ik uh, werk met Falibou Weller. Ja. Dat is uh, mijn vaste producer. En uh, <tie> die uh, doet ook nog schrijfsessies met, uh, met, andere, uh, met andere arrangeurs. Ja. En samen hadden ze een uh, ja, weet je wat, geschreven. En uh, toen ik bezig was met, uh, met de single Kom in Me Dansen, de Zomerse Plaat. Die ja. ik in 2015 heb uitgebracht. Toen kwam eigenlijk. Uh, deze ook eigenlijk in die sessie naar voren. Die heb ik gelijk opgenomen. Uh, tegelijkertijd volledig jaar zomer eigenlijk. Met Kom en We Dansen. Ja. En ja. Uiteindelijk oh, is dit uh, een single geweest. die even op de plank heb gelegen. maar uh, nu uh, tijd was om uh, de wereld in te schieten. Ja, nou ja. In ieder geval, uh, het ja. slaat wel aan volgens mij. Als ik het uh, een beetje een goed uh, bekeken heb. en begrepen heb zo rondom. Dus, uh, ja, het uh, slaat zeker aan. Ja. Want, uh, ik had het, ja, je moet altijd maar afwachten of het, uh, of het ook daadwerkelijk uh, uitpakt zoals je zelf denkt. En ik weet gewoon uit uh, de 28 jaar dat ik nu aan het zingen ben... dat je nooit zeker weet wat, uh, wat, het, wat men ervan vindt en uh, hoe het opgepakt gaat worden. Dus dat is één grote loterij. Je weet wel, uh, je kan alles aan doen om uh, mooie opnames te maken... Maar ja, het valt of staat toch wel van de feedback die je krijgt. Ja, dat ja. Ja, blijft altijd een gok natuurlijk. En, uh, ja, je hoopt er altijd het beste van. Zeker, ja. ja? Ik had er wel een goed gevoel over. Hè, want anders breng je zo'n nummer niet uit. Nee, die nee, ja, moeten zelf achter staan inderdaad. Zeker, en daar stond ik ook zeker. Ik vond dit heel. Uh, ik vond dit zelf. <tus> maar de mensen moeten daar zelf maar over oordelen. Ik vond persoonlijk zelf, vond ik het een hele pakkende en. Um... En een heel makkelijk meezingbaar uh, nummer. Dus ja. uh, dat is de reden waarvoor ik het ook heb uitgebracht. Ja, dat uh, schijnt toch uh, het beste uh, te werken. Dat ze, dat ze dat allemaal heel snel mee kunnen zingen. Ja, maar ik, uh, als ik een liedje hoor, dan weet ik eigenlijk al zeker uh, van nou, dit is wel het voor mij of niet. Want het refrein is eigenlijk het belangrijkste in een liedje. Ja, en ja. Uh, die, moet, uh, die moet bij mij altijd, als ik een nummer opneem, moet die echt, uh, ja, echt goed zingbaar zijn. Want anders uh, ja, dan, dan, dan is het niet voor mij, zeg maar. Een, een nummer wat alleen maar uit het couplet bestaat, dat, dat, dat gaat vervelen en dat duurt te lang. Ja. Nou, hier, zo, zo heb ik toevallig ja, straks ook nog eventjes een uh, ander nummer van je geluisterd. Dat is een vader en zoon. Ja. Dat, uh, ja. Van wanneer is die eigenlijk? want eh, vader en zoon is van, uh, nou die, die, die uh, zit hier net voor. Die is uitgebracht in, uh, nou, even kijken, uh, uh, uh, uh, eind oh. november. Oh, 2015. Ja, ja. ja. Dus uh, dat, uh, wij vonden dat uh, samen met Felibor Weller en, uh, en Dennis van der Kraan, mijn promotor, ja. vonden wij het een mooi ja. moment om uh, net voor die feestdagen echt een heel gevoelig nummer te brengen. Een bellet. Ja. ja, nou, maar dat is, uh, ja, ik vind het een, een mooi nummer. Dank je wel. Ja, dat uh, is goed in elkaar gezet, laat ik het zo zeggen. Ja, dank je. Hé, <laughs> hey, maar uh, even kijken, weet je wat? Dat is, uh, dat is toch het laatste nummer, hè? neem ik aan? Ja, dat is mijn ja. allerlaatste single, ja. klopt. Ja. En die is uitgebracht wanneer? Ik weet, ik weet niet veel. Maar... Vorige maand, of? Wat zeg je? Ik zeg, die is, uh, wanneer is die uitgebracht? Uh, weet je, wat is uh, van. Uh, wel ja, dit jaar? 12, 12 april. Ah, oké okay. Ja, dat is heel recent. Dat is een heel nieuw. Ja, dat is mooi. Hey, uh, trouwens, uh, ja, heb je wel uh, ergens nog optredens uh, waar, de, waar mensen wel uh, kaartjes voor uh, kunnen boeken, nog? Ja, dat is wel leuk, want binnenkort staat er wel een, echt een heel mooi en groot evenement gepland. Mm. En uh, dat. Dat zouden mensen uit uh, jouw omgeving halen en misschien echt leuk zijn als ze daarheen gingen. Ja. Uh, Purmerend, ik ben een Purmerender. Ja. Uh, ik ben geboren in Amsterdam, maar uh, Purmerend... Ja, nou, dat, uh, dat, dat, dat horen we wel. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, ik ga, er ook niet, uh, ik ga het ook niet uh, proberen te verbloemen. Ik ben zoals ik ben, hè, dus, Ja, nee, nee, maar ik, ik bedoel, uh, nou, het, nou, het ja, accent... Ik uh, krijg er nooit uit, gewoon. Nee. En dat wil ik er ook niet uitkrijgen. Nou ja, ik heb het opgegeven. <lacht> <lacht> maar... Nou ja, ik, ik bedoel, ik heb er geen moeite mee, maar... Nee, hè? Nee, helemaal niet. Ja, jullie zijn de hoofdstad van Noord-Holland. Ja, dat, uh, dat klopt helemaal. Ja. En, uh, maar um, nee, een leuk evenement is... Uh, Purmerend uh, is echt bezig om zich uh, echt groots op de kaart te zetten. Permanent is echt een hele leuke stad... En daar wil ik even toch een beetje reclame voor maken. Ja, nou, ik uh, Want... kom uh, niet... We hebben een prachtige, een prachtige stijger gekregen. Een, uh, een prachtige botenstijger... waar uh, mensen met plezierjachten hier aan kunnen leggen. Oké. Okay. En die is uh, vorige week uh, feestelijk geopend. En dan uh, hebben we ook nog een hele mooie evenementplanning staan. En 5 juni... 5 juni is de dag dat uh, het Leegwaterpark... In Bumrend, ja. opengesteld wordt en dat er een heel groot open podia is met alleen maar Nederlandstalige producten. He, dus uh, mensen die in Nederlandstalig zingen, zoals Dree Tino Martin, uh, Martin Finken, Sean ja. Le Maire, ikzelf, Alberto Nicolai. Um, ja, iedereen treedt daar op die, uh, die, uh, die daar... Uh, voor gevraagd is. En ja. dat is een evenement buiten waar duizenden mensen op afkomen. Dus dat wordt echt heel leuk met allemaal eten, stalletjes en mensen kunnen daar wat drinken, wat eten en ze kunnen ook een dagje permanent maken natuurlijk. Ja, dat, dat sowieso. Ik bedoel, dat zou ik sowieso doen. Ja, even een dagje hopen dat beer mee zit natuurlijk. Dat, daar valt, uh, valt op staat alles mee, want ja. Ja, normaal gesproken 5 juni zit je wel aan een veilige kant, maar ja, het blijft Nederland, hè? Ja, daarom, daarom, daarom. Maar ja, ik heb een goede hoop in dat het uh, goed komt. Ja, nou, uh, daar zijn uh, kaartjes voor te krijgen? Of, uh, ja. of is dat... Uh... Uh, nou, als mensen gewoon uh, intoetsen op Google uh, Jordaan Festijn. Ja. En dan uh, slash Purmerend. Dan zullen ze ongetwijfeld uh, op de goede site terechtkomen. Want uh, maar daar zijn de kaartjes te krijgen. Er zijn er nu... Inmiddels 5.500 kaartjes verkocht. Het is een uh, groot, echt groot evenement in het leegwaterpark. Ja, dat belooft gewoon fantastisch te worden. Want ja, uh, Dree Hazers, ja, de man in coming up, hè? Ik, ja, bedoel, ja. Uh, ik vind het geweldig wat hij ja, doet. Ja, hij ja ik ook, bij. hoor. Hij is er gelukkig bij. Ik heb een uh, leuke avond een keer gehad met Bolle Jan café. Maar ja. uh, Madre is erbij. En uh, Tino Martin en nog vele, vele andere bekenden. Dus dat wordt, wat, uh, dat wordt wat 5 juni. Ja, dus uh, 5 juni, uh, Leegwaterpark. Kaartjes zijn, de, kaartjes zijn dus uh, te vinden op, uh, op Google. Jordaan Festival, zei je? Permanent, en, uh, hè? Jordaan Festijn. Jo ja. Jordaan Festijn Permanent. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan uh, weten we dat ook weer. Ja. En, en uh, zelf uh, heb je voor die tijd nog ergens, uh, uh, hier in uh, Noord-Holland of, of Zuid-Holland, uh, heb je daar nog optredens uh, waar ze naartoe kunnen? Nou ja, we, uh, binnenkort uh, het kon Koningsdag. Um, Koningsdag sta ik in, uh, het, uh, op de Elandsgracht in de Jordaan, ja. in Amsterdam. Daar is uh, altijd een grote happening met uh, Jordaan, ook Jordaanfestijn, zeg maar. Op de Eerlandsgracht bij Café Jordaantje. Daarna um, ben ik hier in Pumbrand uh, op de Koenmarkt. En daar staat Radio NL, zeg maar, uh, gepositioneerd. Ja. En dan, uh, ga ik daar ook nog zingen. Ah, Oké. Okay. <coughs> dus uh, ja. e eigenlijk een volle agenda. Ja. En uh, ook nog je eigen bezigheden natuurlijk. Ja, de winkel. Dus gaat uh, ook door, hè? Gewoon. Ja, ja nee, dat, uh, een, druk, uh, een druk parcours. Ja, ik ga zo direct naar huis en dan ga ik lekker eten en dan, uh, en dan gaan we weer op pad. Gelijk heb je. Hé hey Alberto, ik, uh, ik ga even jouw nummer draaien, jouw laatste nummer, Weet je wat. Dank je wel. Want de andere vader en zoon die heb ik net in het eerste uur gedraaid. En uh, ja, ik heb, er, ik heb ook nog een andere van je, maar op reis is dat. Ja. ja dus dat, uh, misschien dat ik die dadelijk ook nog even er doorheen, uh, Jonas. Het is jouw avond. Zo is het. Hé hey Alberto, mag ik jou bedanken voor je tijd? Graag gedaan, Fred. Hey, en uh, ja, misschien uh, ontmoeten we elkaar eens uh, hier in de studio of elders. Ja, absoluut. dat zal toch wel een keer gebeuren. Ja, uh, als je is. het overlegt met mijn promotor, dan uh, kom ik een keer naar Zandvoort. Met, uh, met Dennis gaat het uh, helemaal goed komen. Nou, oké. Okay. Ik wens alle luisteraars een heel fijn weekend. Ja, jij ook? In Zandvoort. En uh, jij natuurlijk ook. En, ja, dankjewel. En, uh, nou, geniet ervan. En uh, ja, denk uh, als je opstaat van uh, het leven is, maar kort geniet ervan tot ziens allemaal. Gelijk heb je. Hé hey Alberto, ik zou zeggen bedankt en uh, tot horens. Tot ziens Fred. Hé, hey, groetjes. Bye bye. Hoi. maar.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 Kijk naar buiten, is ochtends vroeg En je hand ligt op een schoot Je buigt je langzaam naar me toe En je zon me spontaan We moeten nu gaan Terwijl je je zegt Weet je wat Ik met jou doen wil schat Liever dan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 Is vrij met jou. Weet je wat? Weet je wat? Ik met jou doen schat. Liever dan weet ik wat. Is vrije met jou. Ik weet zeker dat deze nacht. Waar ik op heb gewacht, Wat een speciaal. Dat was hier dan een prachtige nummer van Chris Norman en Voor uh, You. En daarvoor hoort u Alberto Nicolai. En weet je wat zijn laatste nieuwe single En uh, natuurlijk eventjes uh, een klein gesprekje aan de telefoon. En uh, ja, uh, ja, wil je kaartjes dus hebben voor het evenement in, uh, in de Jordaan? Of in de Jordaan? Ja, dan ben ik het even kwijt. Maar goed, uh, ja, kom ik zo nog op terug. We gaan eerst een plaatje draaien van uh, Xavier Rudd en Follow the Sun. Ja, het Jordan Verstein. Even op Google Jordan Verstejn. En dan een streepje permanent. Dan kunt u dus kaartjes bestellen voor uh, Alberto Nicolai.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 Ja, het zit er alweer haast op. Ik ben Entertainment for you. Twee uurtjes zijn haast weer voorbij gevlogen. En uh, ja, bij deze wil ik... Uh, u, u, u, u, u, u, u, u, ik kom er niet eens bij over woorden. Ik wil u bedanken voor het luisteren. In ieder geval na uh, mijn uh, ja, gekleedst. En uh, ja. We moeten nog weer eventjes uh, lekker een beetje inkomen. Nou ja, als je, je zo'n weekje er bent geweest, nou dan ja, toch is het weer... dat je zegt van, hé, ik ben er weer. Maar het moet wel eventjes weer inkomen. Dus ik zou zeggen... Blijf nog heel eventjes luisteren. Ik ga nog even één plaatje draaien natuurlijk, van Alberto Nicolai... En uh, ja, dat is uh, het plaatje met de titel uh, Kom uh, met me dansen. Dus zet hem zeker niet uit. En als je van de top 40 houdt, ik zou lekker blijven luisteren. Want na mijn, dan komt Maurice Mulder. En die heeft uh, ja, de mooiste uh, muziek, de top 40, wereldwijd weer verzameld. In de Euro Breakdown. Dus bij deze eh, graag tot volgende week. Groetjes, bye bye en een goed weekend. Doeg. Hoor ik mijn verstand Sinds dat moment zie ik overal jouw gezicht En s'avonds laat op het terras Hoorde ik dat naast ons een feestje was Ik liep wat rond en plotseling zag ik jou staan in het licht Kom met me je... dansen Shaken. Geef me de kans om je hart te stelen Kom met me dansen Laat me halen van jou Ik denk dit is echt voor altijd, de waarde liefde wil ik nooit meer kwijt. Die ene nacht maakte zoveel passie los in mij. Ah. Kom en me dansen, leer me shaken. Geef me de kans om jouw hart te stelen. Kom en me dansen. Tot volgende week, groetjes.